Bas Eikhout wordt de lijsttrekker van GroenLinks bij de verkiezingen voor het Europese parlement volgend jaar. In een referendum kreeg hij van GroenLinks leden ruim 65% van de stemmen. Bas Eikhout zat de afgelopen vijf jaar al in het Europese parlement. De onderwijsinspectie is al in april getipt over fraude op de Rotterdamse scholengemeenschap Iwin Galdoen. Een docent stuurde een brief naar de inspectie waarin hij een aantal misstanden opzonde. Zo'n twee maanden later kwam de examenfraude aan het licht die uiteindelijk leidde tot sluiting van de school. Meer dan de helft van de Britse piloten is tijdens een vlucht wel eens in slaap gedommeld. Blijkt uit een enquête van de Britse pilotenbond BALPA. Maandag wordt er in het Europees parlement gestemd over nieuwe regels over werktijden voor piloten. En daarin mogen piloten verspreid over twee weken maximaal 110 uur werken. In Groot-Brittannië is dat nu 95 uur. BALPA verzet zich tegen de nieuwe regels. De Brit Brian Cookson is gekozen tot nieuwe voorzitter van de UCI, de Internationale Wielerunie. unie Hij kreeg met 24 tegen 18 stemmen de voorkeur boven de huidige voorzitter, de Ir Pat McQuaid. De verkiezing verliep chaotisch door beschuldigingen over corruptie en door ruzie over de vraag of McQuaid zich wel kandidaat mocht stellen.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 De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 5 kilometer na een ongeluk. A2 Utrecht richting Den Bosch bij de Afrit Gelder 5. A7 de afsluitdijk richting Friesland bij Breesland Dijk 5 kilometer na een ongeluk. Het verkeer wordt daar langs geleid via het tankstation. A9 naar Diemen bij Knopend Diemen zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. A12 naar Den Haag bij Zevenhuizen 6. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de Afrit Berkel en Rode Reis, 6. En de A28 van Utrecht naar Zwolle, bij Amersfoort 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWP, hebben het allemaal wel eens. Iets klopt er niet aan je auto.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 To make sense, you're taking away everything, and I can't deal without that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. Can't wait, wasting too much time, being strong, holding on, can't to drown you out before I lose, I lose my mind I can't find your silver lining I don't need Baby to the re it shows What happens to that body is a private show Stays right here, drop pri private show I like mundane, untamed, I'm talking high pain Tolerance bottoms up when it's champagne My life told Mohammed that we hit Spain We we beat it, we we get insane Hey, world, you are And I'm on the prowl. See. the truth.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 There's just some feeling.